Hey, het onderwerp waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is een onderwerp waar ik de afgelopen maanden heel veel mee bezig ben geweest. En waar ik ook heel veel mee heb geworsteld. Maar ook heel veel over heb mogen leren, ja, over heb geleerd. En ik heb mogen ervaren opnieuw, op een hele nieuwe manier, hoe krachtig het is om goede gedachten te denken. Ik heb Een aantal weken geleden heb ik uh, verteld dat het al een tijdje niet zo lekker met me ging. Uh, ik, behoorlijk pittig vorig seizoen begon ik het nieuwe seizoen september uh, moe en mat. En die moeheid die werd eigenlijk alleen maar erger en ik begon tegen dingen op te zien. Ik merkte een ongelooflijke hoeveelheid negatieve gedachten in mezelf. Negatieve gedachten over mezelf over oase, over het leven zelf. En ik kan je vertellen dat was ontzettend zwaar omdat ik van uur helemaal niet zo ben. Ik ben juist van uur positief ingesteld. Bij mij is het glas altijd half vol in plaats van half leeg. En dat was een worsteling. Maar ik heb dus allemaal dingen geleerd en het gaat echt veel beter met me. Dat kan ik je vertellen wist je, en daar kwam ik dus de afgelopen maanden, las ik dat, dat een mens tussen de 50.000 en 65.000 gedachten per dag heeft. En die gedachten, die kunnen dus positief zijn, neutraal zijn en negatief zijn. En ik, ja, als voorganger spreek je natuurlijk heel veel mensen en ik... Ik werd me eigenlijk weer opnieuw bewust van hoeveel negatieve gedachten we met z'n allen denken. Hoeveel we ons zorgen maken. He, zorgen over geld, zorgen over ons werk, zorgen over ouders, over kinderen, over relaties, over de toekomst, over het milieu, zorgen over wat andere mensen van ons vinden of van ons denken. We maken ons constant zorgen. Wie van jullie maakt zich wel eens zorgen? Kan ik, kan ik handen zien? Nou, iedereen steekt zijn hand op of krijgt de vertaling niet mee. En ik zie ook sommige mensen naar mij kijken van: ja, maar Martijn, tuurlijk maak ik me zorgen. Zorgen maken is menselijk. Jezelf zorgen maken is normaal. Maar waar ik, waar ik me de afgelopen weken dus weer van bewust ben, is dat God helemaal niet wil dat we ons zorgen maken. Voor God is dat we ons zorgen maken niet normaal, maar abnormaal. Keer op keer in de Bijbel vertelt God ons ons geen zorgen te maken. Nooit. Over niets. Bijvoorbeeld in Filippenzen 4, vers 6. Daar staat heel kernachtig, wees over niets bezorgd. Waarom, waarom zegt God dat keer op keer tegen ons? Nou, ik denk dat hij dat doet omdat onszelf zorgen maken niets, maar ook helemaal niets oplevert. Sterker nog, het kost alleen maar ontzettend veel energie en het is killing voor ons geloof en onze relatie met God. En misschien ken je het verhaal wat Jezus vertelt over een boer... die op een gegeven moment zaad gaat, gaat uitstrooien, gaat zaaien over zijn, over zijn land. En slechts een deel van het zaad komt in goede grond terecht. En dat komt op en dat draagt veel vrucht. Maar heel veel zaad komt ook in niet goede grond terecht. En met dat zaad bedoelt Jezus het woord van God... En de goede grond is zij die het, de woorden van God horen, geloven en in de praktijk brengen. Zij zullen veel vrucht dragen in hun leven. Maar dan zegt Jezus dit in Matthäus 13 vers 22. Een deel van het zaad echter valt tussen de distels. Dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorgen om het dagelijks bestaan, dat is opnieuw die zorgen, en de verleiding van de rijkdom... het woord verstikken. Zodat het zonder vrucht blijft. Zie je dat? Voor, voor Jezus is... zorgen maken... killing. Het verstikt ons. Het verstikt ons geloof. En het voorkomt dat we dus vrucht dragen in ons leven. Nou, ik, ik kan me zo voorstellen dat je nu denkt... ja, kom op Martijn, vertel me iets nieuws. Ik weet allang dat ik me... Zelf geen zorgen moet maken. Maar weet je hoe moeilijk dat is? Jij hebt geen idee waar ik allemaal doorheen ga in mijn leven. Hoe lastig het is om mezelf geen zorgen te maken. Vrienden, ik, ik weet het. Ik weet hoe lastig het is. Ik weet hoe lastig het is om je negatieve gedachten te veranderen in positieve gedachten. En ik weet niet of jij wel zo'n zo zelfhulpboekje hebt gelezen van die positiviteitgoeroes, die zeggen, denk positief en alles komt goed. En weet je, als ik dat denk, dan denk ik meteen, ja maar hoe dan? Hoe dan? Want uit onszelf lukt het op de een of andere manier niet. En vandaag heb ik goed nieuws, met Gods hulp lukt het ons wel. En dat kan ons leven compleet veranderen. He, onze omstandigheden kunnen nog net zo lastig en uitdagend zijn. Maar de manier waarop we erop vervolgens instaan en de manier waarop we denken, kan dus compleet anders zijn. En we kunnen veel meer hoop en rust en vrede ervaren. En dat heb ik dus de afgelopen weken. Mijn omstandigheden zijn precies hetzelfde, maar op de een of andere manier ervaar ik veel meer rust veel meer vrede en veel meer hoop. En vandaag wil ik met jullie kijken naar drie belangrijke manieren die God ons gegeven heeft om die goede gedachten te leren denken. En hoe dat ons leven kan veranderen. Nou, de eerste manier is deze. Praat met God. Ik weet niet of je dat herkent, maar... Veel mensen hebben de neiging om als er iets gebeurt in hun leven om zichzelf als slachtoffer te zien. Als, als slachtoffer van omstandigheden of gebeurtenissen en waar je verder weinig aan kunt doen. Bijvoorbeeld, je raakt je, je baan kwijt. En je bent ontzettend teleurgesteld en down. En daarom blijf je halve dagen in je bed liggen. Je komt bijna de deur niet meer uit met als gevolg dat je geïsoleerd raakt. En nog depressiever wordt. Waardoor je langdurig in de ziektewet terechtkomt. Schematisch zou je het zo weer kunnen geven. He, er gebeurt iets, gebeurtenis. Je hebt daar bepaalde gevoelens over, negatieve emoties. Dat heeft invloed op je gedrag. En als gevolg van jouw gedrag zijn er bepaalde gevolgen. Maar terecht wordt er gezegd. Nee, je bent niet alleen slachtoffer. Ja, er, er kunnen omstandigheden zijn en gebeurtenissen zijn waar je niets aan kan doen. Maar je hebt wel degelijk de keuze om te kiezen hoe je vervolgens nadenkt of denkt over die omstandigheden of gebeurtenissen. En die beïnvloeden vervolgens je gevoelens. En die beïnvloeden vervolgens je gedrag. En die beïnvloedt be, vervolgens de gevolgen daarvan. Dus dat is de volgende slide dan. He, dus tussen die gebeurtenissen en gevoelens komt je gedachten. En daar heb je wel degelijk een keuze in. Dus, nogmaals, dat voorbeeld, je raakt je baan kwijt, je voelt je even heel erg teleurgesteld, maar denk dan, kom op! Dit kan ook juist een kans zijn op een nieuw begin, op een nieuwe toekomst, op een nieuwe stap in mijn leven, om iets anders te gaan doen. Dus je gaat positiever denken en daardoor krijg je positieve gevoelens. Je blijft niet halve dagen in je bed liggen, maar je gaat naar een jobcoach. En die helpt je vervolgens aan je droombaan. Maar nogmaals, gedachten veranderen van negatieve in positieve, dat is zo lastig. En daarom denk ik dat het essentieel is dat we aan die G nog een G toevoegen, namelijk die van God en dan krijg je dit, gebeurtenis, er gebeurt iets, daarmee ga je naar God toe. Je gaat met hem praten in gebed en hij geeft je vervolgens nieuwe gedachten. Door je nieuwe gevoelens krijgt, positieve gevoelens, positieve gedrag en positieve gevolgen. Dus bijvoorbeeld, opnieuw, je raakt je baan kwijt. Je hebt meteen de neiging om negatief te gaan denken. Maar je kiest ervoor om daarmee meteen naar God toe te gaan in gebed. Je hart bij hem uit te storten en om zijn hulp te vragen. En dan geeft hij die. En dan krijg je gedachten als, ja, ik ben mijn baan kwijt, maar God is goed. En ik ben zijn kind. Mijn leven ligt in zijn hand. En hij belooft dat hij alles doet meewerken ten goede. En hij zal ook dit leiden. Hij heeft nog iets veel moois voor mij in petto. Je gaat je beter voelen en daardoor hoopvoller aan de slag met positieve gevolgen. Nou, het, het klinkt zo simpel. Maar laten we eerlijk zijn, in de praktijk is het vaak zo lastig, toch? En waarom is dat? Omdat dit compleet tegen ons gevoel ingaat. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als er bij mij iets negatiefs gebeurt, dan heb ik juist de neiging om het te focussen op mijn pijn en teleurstelling in plaats van op God. Je gaat als het ware, er gebeurt iets en je gaat met je rug naar God toestaan. Je focust je op je pijn en teleurstelling en je ziet eigenlijk alleen maar die schaduw. dus Je draait je af van het licht en wat zie je? Je donkere schaduw en de wereld lijkt eigenlijk steeds donkerder. Met alle gevolgen van dien. Herkenbaar? Ja, dus voor mij wel de afgelopen maanden. En ik kan je vertellen de enige manier om hier uit te komen is toch tegen je gevoel in je toch elke keer weer om te draaien naar het licht. Het uitroepen naar God. God help keer op keer, je elke keer weer om te draaien naar het licht. En dan langzaam maar zeker begint die wereld er een stuk minder donker en dreigend uit te zien. Er komt er steeds meer licht, ook in je denken. Nou, dat is dus precies wat de rest van het vers zegt, wat we net in Filippenzen 4 vers 6 gelezen hebben. En daar stond, wees over niets bezorgd, maar dat is niet het einde van het vers. Dan gaat het verder met deze aanmoediging. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Met andere woorden, focus je niet op je zorgen, op je pijn en teleurstelling, maar draai je om naar het licht. En vertel God alles waar je, je zorgen over maakt. En dank Hem. Dus niet met je rug naar het licht, maar draai je om met je gezicht naar het licht. En dan, in vers 7 staat er, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Met andere woorden, je, je zult een vrede ervaren in je denken, in je gevoel, in je hart. Het ja, is niet van deze wereld. En daarom moeten we ons aanleren om zodra er iets gebeurt en wat ons uit balans brengt, om meteen als eerste meteen naar God te gaan. En ons hart uitstorten bij Hem. En dat geeft vrede. Echt. Dus praat met God, dat is de eerste. De tweede is, vul jezelf met waarheid. Vrienden, er zijn zoveel dingen in ons leven die ons constant bombarderen met onwaarheid. Met leugens, met negativiteit. Het, de leugens van anderen. Velen van ons hebben van jongs af aan negatieve dingen over onszelf te horen gekregen. Dus dingen als je bent dom, je bent lelijk, je bent te druk, je bent te lui, je kunt dit niet, je kunt dat niet. Het zal nooit iets worden met jou. En we hebben die dingen zo vaak gehoord dat we vroeg of later die leugens gaan geloven. Met alle gevolgen van dien. Of leugens van media en social media die zeggen, je bent pas waardevol als je rijk bent, als je aantrekkelijk bent, als je invloed hebt, als je een hoop vrienden hebt of een hoop volgers. En heb je dat niet? Ja, dan ben je niks. Of leugens die Satan ons keer op keer daarmee bombardeert, leugens zoals God bestaat niet. Want als God zou bestaan, dan zou hij dit nooit toelaten in jouw leven. Of, God is helemaal niet liefdevol. Hij haat je. Of, oh, heb je nou weer die fout begaan? Denk je nu echt dat je nu nog bij God mag komen? Vergeet het maar. Herkenbare leugens? Dag in, dag uit worden we dus constant gebombardeerd met die leugens... Van de wereld, van Satan, van onze oude ik. En de enige manier om daar positieve gedachten van te maken, is door keer op keer onszelf te vullen met de waarheid van God. Zijn woorden. Zodat we ons denken steeds meer, zoals de Bijbel zegt, gaan vernieuwen. Zodat we steeds meer op een nieuwe manier gaan denken. Romeinen 12 vers 2 zegt het heel krachtig. U moet uw zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem aangenaam is. Zie je dat? We moeten dus niet luisteren naar, naar die leugens van de wereld, en van Satan en van ons oude ik. Maar we moeten keer op keer vernieuwd worden in ons denken. We moeten op een nieuwe manier gaan denken, ons denken vullen met waarheid, elk moment van de dag. Dus lees je Bijbel wanneer je kunt. En sommigen zeggen, ja, maar ik ben geen lezer. Nou, luister de Bijbel dan. YouVersion heeft die Bijbel-app, dan kun je gewoon je Bijbel luisteren. Of luister naar een Bijbelpodcast. Luister naar aanbiddingsmuziek. Alles wat jou helpt om op de juiste manier te leren denken over God en over jezelf. Jezelf constant te vullen met waarheid. Vrienden, we hebben het nodig. Constant. Weet je wat mij heel erg heeft geholpen? Door essentiële bijbelversen die waarheid proclameren over God en over mezelf... en over Gods toekomst met mij uit mijn hoofd te leren. Versen als... Ik heb er een paar op een rijtje gezet. Versen over God bijvoorbeeld. God is licht... Er is in hem geen spoor van duisternis. 1 Johannes 1, vers 5. Of God is liefde. 1 Johannes 4, vers 8. Of God is voor ons. Wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8, vers 31. Of die mooie uit Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Of versen over mezelf. Wie ik ben in Gods ogen... Ik ben een kind van God, Johannes 1, vers 12. Ik ben een vriend van Christus, Johannes 15, vers 15. Ik ben een nieuwe schepping, 2 Korinther 5, vers 17. Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd, Colossense 3, vers 12. Of vers over de toekomst. Psalm 23, vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven... Of Romeinen 8 vers 28, God doet alles meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Of Romeinen 8 vers 39, niets zal ons ooit kunnen scheiden van Gods liefde. Of Filippenzen 1 vers 6, het goede werk wat Hij in ons begonnen is, zal Hij afmaken. Weet je, als, als ik merk dat ik weer negatief begin te denken, of begin te twijfelen aan God, of zijn liefde voor mij... Dan ga ik terug naar deze verse, keer op keer. En ik begin ze te proclameren, soms hardop. En soms zachtjes. En dan herhaal ik ze keer op keer tot die waarheid weer afdaalt. Van mijn hoofd naar mijn hart. En ik die goede gedachten weer begin te denken. Vul jezelf met waarheid. Dat is de tweede. De derde is, filter je gedachten. En dit is ook een hele belangrijke. En voor mij was echt een eye-opener dat je dus niet zomaar alle gedachten hoeft toe te laten in je denken. Dat je ze kunt filteren en alleen de goede kunt toelaten in je denken. En Maarten Luther zei hierover ooit, je kunt niet voorkomen dat een vogel over je hoofd vliegt, maar je kunt wel voorkomen dat hij een nest bouwt op je hoofd. Nou, zo is het ook met je gedachten. In Filippenzen 4, vers 8 en 9 staat het als volgt. Ten slotte, broeders en zusters, denk aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is en alles wat liefdevol is, alles wat eer voor is, kortom, aan alles wat deugzaam is en lof verdient. Doe het en de God van vrede zal met u zijn. Dus als we ergens aan denken, dan kunnen we onszelf meteen afvragen is wat ik nu denk, is dat waar, is dat rechtvaardig en is dat liefdevol? En zo niet, dan kun je die gedachten gewoon verwerpen en de gods waarheid voor in de plaats stellen. En dus laat ik een voorbeeld noemen. Stel, je, je hebt jarenlang een relatie en die ander maakt het uit. Nou, dan kun je jezelf dus verschrikkelijk voelen. Je kunt gedachten denken als... Zie je wel, niemand houdt van mij. Ik ben waardeloos. Mijn leven is voorbij. Maar op het moment dat je dat denkt, kun je ervoor kiezen om je gedachten te filteren door middel van de waarheid van God. En dan vraag je jezelf dus af: de gedachten die ik nu denk, He, ik ik ben waardeloos, niemand houdt van me, ik ben alleen, mijn toekomst is voorbij. Dan kun je jezelf afvragen: is het waar? Is het rechtvaardig? Doet het mij en God recht? En ten derde, is het liefdevol? Is het liefdevol naar mezelf toe om dat te denken? Nou, wat is het antwoord? Drie keer nee. En dan kun je die gedachten dus verwerpen... en in de plaats daarvan Gods waarheid over jouw leven bedenken. En die waarheid is, is dat God van je houdt... en dat niets jou kan scheiden van zijn liefde... Dat jij ongelooflijk waardevol bent in zijn ogen. Dat je zo waardevol bent dat Jezus ervoor koos om voor jou te sterven. En dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. Dat zijn plannen voor jouw leven. Dat dat plannen zijn van hoop en een toekomst. Je gedachten filteren, dat is zo belangrijk. Goede gedachten denken is zo belangrijk. Even voor de duidelijkheid. Dat heeft dus niks te maken met een soort welvaartsevangelie, oké? Okay? Ik weet niet of je wel eens van het prosperity gospel of welvaartsevangelie hebt gehoord. Maar dat zegt eigenlijk, denk het juiste, geloof het juiste en dan zul je altijd rijk worden en gezond blijven. Nou, sorry, maar dat lees ik nergens in de Bijbel terug. Juist als Jezus volgelingen gaan wij door grote moeilijkheden in. En dan hebben we het met teleurstellingen te maken. En ook wij hebben net zo goed te dealen met de gebroken wereld waarin we leven. Maar het grote verschil is, in die moeilijkheden mogen we dus gods vrede ervaren. Gods vrede die alle verstand te boven gaat. Waar we met ons verstand niet bij kunnen. Ik las pas een boek over een dokter in, uh, die in de armste gebieden van Afghanistan aan het werk gaat. Om daar gezondheidszorg te bieden en die dan op een gegeven moment in een hinderlaag gelokt wordt door de Taliban, gevangen genomen wordt en gekidnapt wordt. Nou, wat zouden jouw gedachten zijn als jij die dokter was? Ik zou me toch wel een beetje zorgen maken. Want uh, ze vroegen een, uh, een, een prijs op zijn leven, een losprijs, en dat was 300.000 Amerikaanse dollar. En als het er binnen drie dagen niet betaald zou worden, dan zou zijn kop eraf gehakt worden. Nou, ik, ik zou hem toch wel een klein beetje zorgen maken. En dat is ook wat die dokter deed. Hij werd ziek van angst. Maar toen besloot hij om God te gaan zoeken in gebed. Vrijwel non-stop. Hij begon God aan te roepen. Hij begon zijn hart uit te storten bij God. En hij begon constant zichzelf te bemoedigen met de waarheid uit Gods woord. Bemoedige Bijbel, bemoedigende bijbelversen die hij uit zijn hoofd geleerd had begon hij voor zichzelf te proclameren. En ja, er gebeurde een wonder. Hij begon een vrede te ervaren, hè, zoals Pieter Pensen 4 zegt, die niet normaal is als je naar zijn omstandigheden kijkt. Hij begon zo'n vrede te ervaren, dat hij zo'n vrede begon uit te stralen, dat de Taliban tegen elkaar zeiden, dat kon hij horen, want hij sprak een beetje uh, Dari. Deze man is een betere gelovige dan mij, want hij vertrouwt echt op zijn God. En hij ervoer zo'n vrede dat hij zelf die, die ontvoerders, die van plan waren om hem misschien een kopje kleiner te maken, En te zien met Gods ogen. Met ogen van compassie en liefde. En hij kon zelfs zijn ontvoerders bemoedigen en troosten. Hoe bizar is dat? Terwijl hij de ontvoerder was en zij de ontvoerders. En vrienden, het wonder is en de waarheid is. dat is dus ook mogelijk voor jou en mij. Daar hoef je helemaal geen bijzonder christen voor te zijn. Om in de meest moeilijke omstandigheden. gedachten van geloof, hoop en liefde te denken. Gedachten van vrede. Maar, dat gaat dus niet vanzelf. Dat is lastig, dat is een strijd. Het wordt niet voor niks de strijd om ons denken genoemd. En sommigen van ons, en dat weet ik heel goed, en ik, daarom aarzel ik ook om dat te zeggen, sommigen van ons hebben zoveel meegemaakt in ons leven, zulke heftige dingen, zulke trauma's, dat het bijna onmogelijk is om positieve gedachten te hebben. Maar met Gods hulp is het mogelijk. Want God is groter. Door telkens met hem te praten, onszelf te vullen met Gods waarheid. En telkens onze gedachten te filteren. Door middel van Gods woord. En dan zul je merken, dan ga je steeds meer goede gedachten denken. Die ons goede emoties geven, waardoor we het steeds meer het goede gaan doen. En steeds meer Gods goedheid en genade gaan ervaren. Wat we nu gaan doen, is we gaan luisteren naar een lied van Lauren Degel. Look Up Child, ik weet niet of je het lied kent. Maar eigenlijk wat, wat, wat uh, Degel in dat lied doet, is precies waar ik het vandaag over gehad heb. Uh, zij gaat blijkbaar ook door moeilijke dingen heen, maar ze vertelt zichzelf en God vertelt haar Look Up Child. Dus draai je om, niet langer met je rug naar het licht, maar draai je om met je gezicht naar het licht. En look up. Kijk naar God. En bedenk wie hij is en wat hij voor jou gedaan heeft. Laten we naar het lied luisteren. En terwijl we naar dat lied luisteren wil ik je um, uitnodigen om naar het kruis te komen. En op een stukje papier die, gedachte, die negatieve gedachten voor jezelf op te schrijven. Waar je keer op keer mee worstelt. En waar je op de een of andere manier niet... Mee uh, weten te dealen. en waar je Gods hulp zo ongelooflijk hard voor nodig hebt. Schrijf die gedachten die keer op keer, die negatieve gedachten die keer op keer in je hoofd terugkomen. Schrijf ze op en nagel ze als het ware aan het kruis. En neem dan goede gedachten mee. Ik heb dat lijstje van die versen die ik uit mijn hoofd heb geleerd met goede gedachten over God en over wie je in Gods ogen bent. En over je toekomst heb ik op een lijstje gezet. Dus die kun je meenemen. En die mag je in je Bijbel stoppen of in je agenda. Of aan je spiegel in de badkamer. Wat je ook wil. Dus schrijf een negatieve gedachte op. Breng het bij het kruis. En neem goede gedachten mee. Ja? Ik wil graag eerst bidden. Heer, dank u wel dat u goede gedachten over ons heeft. Gedachten van vrede. Van een hoop en een toekomst, en dat u ook verlangt dat wij die goede gedachten hebben, dat we ons om niets zorgen maken. Heer, en tegelijkertijd beleiden we, het is zo lastig, Heer, en het lukt ons zo vaak zo moeilijk. Heer, help ons. Kom ons te hulp. Vul ons ook op dit moment weer met uw heilige geest. Vul ons met nieuwe geloof, met nieuwe hoop. Met nieuwe, nieuwe liefde, Heer, en nieuwe vrede in ons denken. Heer, wilt u ons die vrede geven die alle denken, alle gedachten, zelfs te boven gaat. Heer, we, we geven onszelf helemaal over aan u, Heer. Laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen in ons en door ons heen. In Jezus' naam. Amen.